5 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Minister Dekker van Justitie en Veiligheid zegt dat crimineel Dino Sorel... gisteren niet heeft geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis. Wel waren er volgens hem aanwijzingen dat een uitbraakpoging werd voorbereid. Sorel werd gisteren overgeplaatst van de gevangenis in de heer Hugo Waart naar de extra beveiligde inrichting in Vught. Verschillende media melden toen dat Sorel met een andere gevangene had... geprobeerd te ontsnappen... Zijn advocaten spraken dit eerder vandaag al tegen. Sorel werd in 2017 veroordeeld tot levenslang vanwege betrokkenheid bij liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. KPN heeft enkele uren te maken gehad met een landelijke storing. Die is inmiddels opgelost. De oorzaak van de telefoniestoring was een probleem in een netwerk van het datacentrum in Amsterdam. KPN-klanten hadden sinds half één last van de storing, zowel bij vast- als mobiel bellen. Gesprekken haperden en verbindingen vielen weg. Bellen via WhatsApp en het versturen van data was wel mogelijk. Ook het noodnummer 112 werkte. Op allestoringen.nl kwamen in korte tijd 4400 meldingen binnen. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt... en die in Afghanistan worden bedreigd, worden naar Nederland gehaald. Haagse bronnen bevestigen een bericht erover van het radioprogramma Argos. Het ministerie van Justitie wil er niets over zeggen. Veel Afghaanse tolken zeggen dat ze worden bedreigd. Er zijn ook berichten over tolken die zijn vermoord. De politie in Duitsland heeft gisteravond later Nederlander opgepakt die explosieven in zijn auto had liggen. Waarschijnlijk wilde hij die gebruiken voor het plegen van plofkraken op geldautomaten. De man van 25 was in de buurt van Oberhausen aan het tanken toen hij door de politie werd gecontroleerd. Nadat de vondst van, na van de explosieven werd het techstation ontruimd en de snelweg afgesloten. Het weer bewolkt en in de loop van de dag vanuit het noordwesten weer kans op wat regen. Het is een graad of 11. Ook morgen begint de dag regenachtig, maar later kan de zon doorbreken. Het blijft met 11 graden erg zacht. En zondag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits in Noord-Holland verloopt tot nu toe niet bijzonder druk. Alleen op de A4 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Den Haag.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 Listen to Happy and Heavy for free. Yeah! We are... real love should be, and now's the time to show you how I feel, oh, listen to me, if this is a dream, I want to sleep forever, don't wake me up, I love the way I feel, this can't be wrong, I've waited for so long. A boogie to the boogie, set so up jump the boogie to the bag, bag, boogie, let's rock. What's he? You see, I got low clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got. to the To make you rock, I said one, two, three, four. Tell me, want the mics What are you waiting for? Stunky fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance Radio.